En je hebt daar een muur zeker gemetst met een platte schup, je hebt die muur zeker gemetst met een platte schup. Op die muur daar kunnen ratten oplopen, op die muur daar kunnen ratten oplopen. En je hebt zeker een raar gesneden uit een duur raag, je hebt zeker uw rij gesneden uit een doornhaag allemaal prachtige uitdrukkingen en tot besluit gaf al werk het waar nog op De muur staat vol jongeren die muur staat vol jongeren en nog even in aansluiting daarmee kregen we van Dolf de uitdrukking in verband met het opzetten van hoeken en hij wist te zeggen dat dat inderdaad een belangrijke zaak was en dat daarna gelegen het was die de beste metser voor zijn rekening moest nemen, het opzetten van hoeken. Want geuit draadman, zegt Dolf dat waren mannen die goed konden metsen, maar die moesten aan draad werken, maar gatter die dus moesten de hoek opzetten. En als dat niet gebeurde volgens de uh, letters en volgens de wet, uh, dan uh, zei men wel eens dan ook een lammeza. Die hoek heeft een lamazei. Tot daar de schilderachtige uitdrukkingen in verband met de metselaarswereld. Van Albert kregen we ook nog uh, enige uh, interessante uitleg over de zeskate. Je weet wel, die zesketen waar we nu toch al bijna een maand over bezig zijn. En Albert heeft ons gezegd dat die te maken heeft met het systeem dat eertijds moet zijn gebruikt en dat gebaseerd was op het katrollensysteem. Men werkte dus blijkbaar met schijven en er werden zodanig veel schijven bijgelegd aan een ander vast punt zodanig dat men tot een katrolsysteem kon komen. En hij zei erbij dat men wel tot een zestal schijven kon gaan, dat men kon werken met zes schijven en dat men dus ook zes keten van doen had. En hij denkt, en kan, ik kan gelijk hebben, dat hij te maken heeft met de zes keten, dus gaat daar eens die zes keten halen en de zes schijven om dus het katrolsysteem in werking te laten brengen. Mogelijk aan in ieder geval bedankt voor die bijzonder interessante uitleg en ook de prachtige uitdrukkingen. Van Raf van Avermaat kregen we twee woorden, of één woord op, een snurk, maar hij gaf het op in twee betekenissen. En we hebben van Dolf inderdaad die betekenis gekregen. Een snurk, euh, zei Dolf, dat is een nageboorte, dat is eigenlijk de berre. Wij kennen natuurlijk allemaal de snurk, dus de, de lange sjaal die destijds werd gebruikt, die omgeslagen werd en die vooral door vrouwen werd gebruikt, maar die snurk die schijnt ook uh, betekenis te hebben in de sfeer van de landbouw en dan met name in verband met uh, derde. Maar uh, Dolf zei, ja, dat snurk, dat werd gezeid van verken en dat is dan bedoeld het vet waarmee de uh, ingewanden uh, die verbonden uh, liggen, dat is dan ne snurk, de snurk van het verken. Wij hebben daar vorige week nog even uh, attent op, uw attent op gemaakt dat destijds de koemekespaté uh, ingepakt werd en als ik het mag zeggen, in die snurk komt dan die stukken st van die snurk terugvinden op de koemekespaté. Maar, zei Dolf, een snurk wordt ook gezeid van een koei. En uh, dat is datgene waar de mutten in gebonden liggen. Dat zegt men vooral als er een moeilijke uh, geboorteopkomst is, dat mutten leidt in een snurk. Van Dolf wisten we ook te zeggen dat snurk, of dat daarmee te maken heeft met dat berre, een palingberre. En dat palingberre is dus een soort nageboorte, maar een moeilijke nageboorte, want opzij van het bed, eh, zei Dolf, vinden wij eh, nogal wat eh, palingskus. Dat is eindjes, levendige eindjes die zich bewegen zoals een paling, vandaar dat wij het hebben over een palingbergen of een palingsbergen. Maar bevestiging hebben we daarvan nog niet gehoord. Maar het lijkt ons een bijzonder interessant woord. En dan kregen we van Dolf ook dat kwakkelgat op. Ja, een kwakkelgat wordt natuurlijk gezegd van. Uh, een kwakkelend gat, dus van al wie kwakkelend over straat gaat bij uitbreiding. Mensen die dus niet goed te been zijn, die kwakkelen, die nogal uh, zwaar zijn. Uh, kwakkelgat wordt ook gezegd van een dier naar het schijnt. Frans Goostens gaf ons alle betekenissen op van een pillen. We hadden naar een pillen gevraagd in een verband met pillekesaas, En we wilden eens spijlen wat de betekenissen waren van die pillen. Wel, we hebben eer wat gekregen. Een pillensuiker bijvoorbeeld. He. Een pillen suiker, Dan een pillen in de betekenis van batterijen. Een pillenvurenijplamp. Dan de dokterspel die we best uh, ver van ons kunnen houden. Veel pillen pakken of veel pillen slikken. En dan uh, werd het ook in verband gebracht met uh, de activiteiten en de prestaties van onze plaatselijke voetbalploeg. En men zei, ze goed dat we al een pille krijgen. Ze gaan een pillen krijgen. En dan hadden we het over, dat is via pillen. En dat is toch bijzonder interessant en ook vrij oud. Omdat volgens Frans het gezegd werd, wanneer iemand meer... Uh, kreeg in gewicht dan hij uh, vroeg en datgene wat dus meer was werd niet aangerekend maar werd als het ware geschonken aan de klant en er werd daaraan toegevoegd dat via pillen van mijn vader verneem ik ook of wist ik ook dat via pillen ook betekent handgift, maar ik wil daar toch nog wel enige uh, zeggen, verklaring van krijgen en ook bevestiging van krijgen van, van leeftijdsgenoten van hem, want die pillen betekenen dus eerste gift of gift van de uh, verkoper aan de eerste koper, de eerste klant van de dag, maar daar ben ik niet heel zeker van, ik heb het van hem wel gehoord, maar graag toch bevestiging over die pillen in die laatste betekenis, die betekenis dus van handgift. Ja, en uh, dan kregen we nog twee interessante woorden op, een chaise, van Frans heeft het opgegeven, uh, Frans het trog een chaise, dat is inderdaad uh, de chaise, ontleend aan het Franse chaise en wij kennen dat in de betekenis van een licht en hoog tweewielig rijtuig, gewoonlijk met een kap. En uh, Frans wist ons te zeggen dat hij dat woord had gehoord van uh, Fransken Zaliger de Dunbekker die ook een Chies had. En in dat verband heeft hij ook het woord opgegeven, ne passé. Maar die passé, die hebben we nog niet gevonden. We gaan dus nog even zoeken naar de passé van de Chies.